Inderdaad de Kok met het NOS-journaal. Hamas is akkoord met een voorstel voor een staakt het vuren. Dat is gedaan door het bemiddelaars Egypte en Qatar. Maar Israël lijkt er niet mee in te stemmen. En de Israëlische bron zegt tegen Perspiro Reuters... dat dit een verwaterd voorstel is waarmee Israël niet akkoord kan gaan. Het nieuws over het bemiddelingsvoorstel kwam aan het begin van de avond. Naast het voorstel over een staakt het vuren... staan er volgens Hamas voorstellen in over de wederopbouw van Gaza... terugkeer van vluchtelingen en de uitruil van gijzelaars en gevangenen. Volgens diverse persbureaus kwam Hamas zelf met een verklaring. Daarin stond dat de leider van de terreurorganisatie, Haniyeh akkoord was met het bemiddelingsvoorstel. Hij zou dat telefonisch hebben laten weten... aan onder andere de premier van Qatar. Nederland dringt samen met een groep andere Europese landen aan op asielopvang buiten de EU voor migranten die Europa proberen te bereiken. Dat melden verschillende Tsjechische kranten op basis van een brief van die landen aan de Europese Commissie. Migranten zouden dan dus buiten Europa moeten afwachten of ze asiel krijgen in de EU. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers zouden daar moeten blijven tot hun terugreis. Het idee is vergelijkbaar met de overeenkomst die Italië eerder sloot met Albanië. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid zegt nog niet te kunnen reageren. Het Openbaar Ministerie eist bijna 30 jaar cel... tegen de vermeende opdrachtgever van de vergismoord op Jordi Latou De Amsterdamse DJ werd bijna acht jaar geleden doodgeschoten... omdat hij werd aangezien voor drugshandelaar Gino M. Die woonde in hetzelfde appartementencomplex... en reed in eenzelfde soort auto. Uit gekraakte berichten tussen criminelen is duidelijk geworden... dat verdachte Noeredin H. de opdracht gaf voor die moord. Zelf zei hij tegen de rechter dat hij er niets van af weet.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van Alternative FM. I walk a straight line into the late night. I feel the heat rushing through my veins. We walk a fine line and it's about time. We go together like a water and fire. They say that great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 We said we'd be, but tonight we all believe we're in electric city. Would you stand or would you run When you're staring at the both sides At the gun feet far You learn to crawl With your back against the wall Full chains to the melody just close your eyes and start forever. We are electric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 het trouwens 3 en 4 mei voor mij drukke dagen in Bitterzoet. Want ik ben er morgen en ik ben er zaterdag. Nou, zaterdag heeft met Lorem Ipsum te maken. En morgen speelt Loop. Dus eerst eventjes iets van dat album van Lorem Ipsum. wat 4 mei ten doop wordt gehouden in Bitterzoet. Spooky Song!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 Ja, het is uh, een van onze favorieten. <laughs> ja, mijn is inmiddels nu ook eerlijk gezegd. Maar goed. <laughs> ja, uh, ja daar komt er zo direct nog een Daar zit ook nog uh, een beetje een cure zit daar een beetje in. Maar goed, uh, dan weet jij denk ik wel waar, over welke ik het heb, denk ik. Uh, een cure-run'tje? Ja, ik vind dat dat allemaal wel een beetje... Allemaal een, heeft, een beetje een cure rondje heeft, ja. ja. nou goed. Allemaal een beetje in terug. Dus ik ben wel benieuwd ja? welke je dan specifiek in gedachten uh, hebt. Waarschijnlijk het laatste nummer...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 Gekke xylofoon pianoems voor En nou, dat komt dan op de plaat. Dus dat soort dingen. Het is altijd wel grappige, random ideeën. Weet je, dus dat is top. Ja, dit is ook echt de producer ten voeten uit. Ik bedoel, ik heb de klassieke verhalen wel eens gehoord.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 Uh, ik kijk naar die datum. Want je hebt die okay. religio natuurlijk in bitterzoet. Dat is ja. één. Maar je zit natuurlijk ook met, uh, met het uh, beladen verhaal. van uh, ja, We moeten stilstaan bij iets uh, waar... Uh, ja, want de hele wereld staat nog een beetje in de fik. En ik uh, denk voorlopig dat het nog even niet uitgaat. Uh, maar uh, da daar uh, zullen jullie dan denk ik toch ook wel even rekening mee houden. Of doen jullie daar niks zeker. aan? Ja, ja. Wel, ja, zeker wel. Um, het is gewoon de deuren gaan half acht open. Huh? Maar bitterzoet.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 Yeah.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 Afterall, ik geloof anderhalve weken geleden hebben ze die uitgebracht. Uh, en daarmee uh, zijn wij aan het einde gekomen weer... Uh, ...ouderwets van een programma zonder live muziek... ...en dat we daarin de muziek zelf moeten laten, la laten horen en draaien. Dus dat is deze uitzending geweest in de notendop. Um, volgende week, zoals uh, gezegd, de uh, Void. En uh, dan had ik al een beetje afbeklapt wat wij in de maand juni doen. Het andere geluid van Volendam komt dan voorbij met onder meer...